you yeah. yeah.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 De VPRO zegt dat dat maar tijdelijk is. Dan het weer, wolkenvelden en soms even zon. Tegen de middag langs de kust, regen of natte sneeuw. Later ook in het midden en zuiden van het land. Middagtemperatuur tussen min 1 en plus 3 graden. Dit was het... Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Sneeuw. sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu. nu de nacht. 6.9 ZFN, Zfn. ...als het om uw gezondheid gaat. Daarom is het belangrijk dat u de negen signalen kent... ...die zouden kunnen wijzen op een vorm van kanker. Dus ga op tijd naar de huisarts als u iets merkt. Het hoeft niet meteen ernstig te zijn. En hoe eerder kanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing. Kijk voor de negen signalen op www.kwfklachtadvies.nl Ook dit jaar kun je luisteren naar de Winterse 50. Jingling, ring, jingle, jingle, ring. De Winterse 50.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 Naar, naar de, de Winterse winters. 50. Still, it ran one step ahead as we followed him Ooh, what you say Oh, that you only meant well, but 'cause course you did. Ooh, what you say, Jason, the rule that it's all for the best because it is. I was so wrong for so long, only trying to please myself. Girl, I was caught up in her lust when I don't really. Tent yeah. yeah. I'm Van Zandvoort op 106.9 De regen verpest Een middag in maart Tenminste dat had ze Verdacht Maar ik heb in mijn hoofd Nog wat zonlicht bewaard Dus ik ben de laatste Die lacht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 Ik heb tranen gelachen, zo gedaan en tenslotte tevreden, Er licht uitgedaan. Ik word begroet met een klap op mijn schouder, hoe is het met jouw eerste grap, eerste glas?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 Take all these bills on the table over here. Been together too long for you to walk out on me now. Well, babe. alone until you show me that you're still in love with me. We're gonna make it, we're gonna take it back.